8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Atomagentschap bekritiseert Japan. Toyota roept de eerste versie van de Prius terug... en de eerste nacht van Mladic in Scheveningse gevangenis. Japan heeft onderschat wat voor schade een tsunami kan aanrichten aan kerncentrales langs de kust. Dat heeft het VN Atoomagentschap gezegd na een onderzoek in het getroffen gebied. De Japanse kerncentrales waren wel bestand tegen natuurrampen, maar niet tegen een grote als die van 11 maart. Door de tsunami werd de centrale van Fukushima niet meer gekoeld en ontstond een kernramp. Nucleaire deeltjes kwamen in de lucht en in drie reactoren vond een meltdown plaats. Daarbij smolten de oververhitte brandstofstaven. Het verenatome vindt overigens dat de Japanse autoriteiten de gevolgen van de ramp goed hebben aangepakt. De regering krijgt het advies om de gezondheid van de bewoners rond Fukushima goed in de gaten te houden. Het onderzoek wordt officieel over drie weken gepresenteerd. Premier Kan is al geïnformeerd en heeft aangekondigd dat de Japanse veiligheidsvoorschriften worden aangepast. Toyota roept wereldwijd het eerste model van de Prius terug naar de garage. Het Japanse automerk wil dat de stuurbekrachtiging wordt gecontroleerd. Aanleiding is een probleem met de besturing van een Prius in Amerika. Uit voorzorg wil Toyota nu alle auto's van de eerste generatie laten controleren. Het gaat wereldwijd om 50.000 Priussen, in Nederland om bijna 500. De Bosnische-Servische oud-generaal Mladic heeft zijn eerste nacht in de gevangenis in Scheveningen doorgebracht. Mladic zal een van de komende dagen worden voorgeleid voor het Joegoslavië-Tribunaal. Wanneer precies is nog onduidelijk. Mladic werd gistermiddag vanuit Belgrado... met een Servisch regeringsvliegtuig naar Rotterdam gevlogen... nadat het beroep tegen de beslissing om hem over te dragen werd afgewezen. Rond half tien gisteravond kwam hij aan bij de gevangenis in Scheveningen. Daar kreeg de van oorlogsmisdaden verdachte oud-generaal... de ten lastenlegging overhandigd. En ook kreeg hij een lijst met advocaten... die hem in eerste instantie zouden kunnen helpen. Verder is Mladic meteen medisch onderzocht. Radko Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische oorlog. Ook wordt hij medeverantwoordelijk gehouden voor het terroriseren van de bevolking van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat de positie van de Syrische president Assad met de dag minder houdbaar is. Ze reageert daarmee op de dood van een jongen van 13 die is opgepakt bij een demonstratie en die zou zijn vermoord. Clinton zegt dat ze hoopt dat de jongen niet voor niets is gestorven en dat het regime direct stopt met onderdrukking en het harde neerslaan van protesten. Premier Rutte mag van de Tweede Kamer niet instemmen met een stijging van de begroting van de EU. De Europese Commissie wil dat de begroting stijgt met 5 procent, maar de Kamer vindt dat percentage veel te hoog. Rutte wil in Brussel vrij kunnen onderhandelen over de hoogte van die stijging. PVDA-kamerlid Plasterk diende daar een motie tegen in. Hij vindt dat in tijden van crisis ook de Europese Unie een pas op de plaats moet maken. Een kamermeerderheid heeft Rutte nu opgedragen vast te houden aan 0% stijging van de EU-begroting. Amerikaanse militaire aanklagers hebben een hernieuwde aanklacht ingediend tegen Khalid Sheikh Mohammed. De man die wordt gezien als het brein achter de terreuraanslagen van 11 september 2001. Ook vier andere verdachten worden opnieuw aangeklaagd.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 Schrijver Gauke Andriessen heeft de Gouden Strop gewonnen... de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. De jury vond zijn boek De Handen van Kalman Teller... de beste uit 111 inzendingen. Andriessen kreeg in Amsterdam een sculptuur en 10.000 euro. Andere genomineerden waren Kissling en Verhuik met De Duim... en Bonita Avenue van Peter Buwalda, die met dat boek ook genomineerd was voor de Libes Literatuurprijs. Met de uitreiking van de Gouden Strop is de Maand van het Spannende Boek begonnen. Thema dit jaar is Galg en Rad, misdaad door de eeuwen heen. In honderden gemeenten zijn vandaag op de zogeheten Buitenspeeldag allerlei activiteiten voor kinderen. Volgens initiatiefnemers, onder meer in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton en de kindertv-zender Nickelodeon, is de dag belangrijk voor de gezondheid van kinderen en kunnen ze zo contact met leeftijdsgenoten leggen. Nickelodeon zet daarom vanmiddag de tv en de website op zwart om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan. Volgens de organisatie was de buitenspeeldag vorig jaar een groot succes. Toen keken bijna de helft minder kinderen naar tv dan normaal. Dan is weer, nog veel zon. In het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 16 graden op de Wadden tot mogelijk 20 graden in Limburg. Morgen hemelvaartsdag droog en zonnig. Ook vrijdag en zaterdag droog en zonnig. En de temperatuur loopt langzaam op. Zaterdag kan het 25 graden worden. Zondag is er vanuit het zuiden kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie. 63 kilometer file op dit moment, waaronder een aantal dat door ongelukken is veroorzaakt. Te weten op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Maarhezen en knopend 4 kilometer. Eén rijstrook is daar dicht. Verder op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen Knopend-Oude Rijn en Maarse 5 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. A9 Diemen richting Amstelveen tussen Knopend-Holendrecht en Oude Kerk... aan de Amstel 2 kilometer. Komt door een ongeluk met de vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht... A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Hattem en Heerde, 3 kilometer. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit-Zomeren en Knopend-Leendrijden. 5 kilometer daar en de weg is weer vrij. En 57 Middelburg-Ouddorp. Die weg is nog steeds dicht tussen Middelburg en Zerooskerken in beide richtingen. Zij is drie. Op 1 juni 2008 ging Hanneke Lokhoff van start met Knap Villa in Hilsum... In deze villa organiseert zij inspiratiedagen voor mensen in het onderwijs. Vandaag, 1 juni 2011, is Hanneke dus precies drie. De Goudse Verzekeringen feliciteert haar daar graag mee. Ben jij ook zo'n jonge ondernemer? Of ben je al langer bezig? De Goudse biedt je precies die verzekeringen die jij nodig hebt. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl. Als uw koeling niet goed werkt, loopt u een bedrijfsrisico. Zeker bij levensmiddelen.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Volgens de Wereldgezondheidsraad kleven er wel degelijk gevaren aan mobiel bellen. We spreken zo een deskundige. De FIFA en voorzitter Sepp Blatter doen net alsof hun neus bloedt En waarschijnlijk is er niemand die er vandaag iets tegen doet. En met heel veel schijnbewegingen is hij binnengebracht. Radko Mladic. Ja, daar komt hij aan. Uh, gaat nu met een behoorlijke snelheid op de gevangenis af maakt een, een, een halve ronde. Het is de politiehelikopter, het is al eerlijk gezegd door Robert... het is niet duidelijk waar Radko Mladic in zal zitten. Nou, de volgende landing, auto's reden het gevangenisplein op... maar we zagen helemaal niets van de Bosnische servische auto... op een bevelhebber Radko Mladic. Nog geen glimp. Strafrechtjurist Misha Vladimirov. Goedemorgen, welkom in de studio. Goedemorgen. U was er ook gisteravond, u woont daar vlakbij. Heeft ja. u iets gezien? Nee, ik, op het moment dat hij binnenkwam was ik weer rustig naar huis aan het fietsen. Dus uh, u heeft dat hele landen van de helikopters überhaupt niet Nee, meegegaan. maar uh, ik ken het geluid en het hele gedoe eromheen... want het is natuurlijk in de afgelopen jaren wat meer gebeurd. En de eerste keer was natuurlijk opvallend bij heer uh, Dus nu we raken ik, dus eraan je gewend je er in de buurt. Ja. Hoe gaat het nu verder met Mladic? Wat is er na die landing, uh, of misschien wel het binnenrijden van de auto's, met hem gebeurd? Dan wordt hij naar de inkomstafdeling gebracht, en wordt ingeschreven... en wordt verteld dat de gang van zaken binnen het huis van bewaring is... En vervolgens krijgt hij waarschijnlijk een uh, afschrift in zijn eigen taal van de aanklacht die aangepast is. En wordt hem verteld wat hij in de komende dagen mag verwachten. Ik ga ervan uit dat hij van, vanmorgen medisch gekeurd wordt. Met oog op de vraag of hij voorgeleid kan worden. Die voorgeleiding zal waarschijnlijk uh, donderdag of vrijdag zijn, morgen of overmorgen. En in die voorgeleiding gebeurt niet zo vreselijk veel. Het duurt misschien een half uurtje, zo'n uh, zo zitting. Daar wordt hem formeel, die aanklacht, nog een keer uitgereikt. En wordt hem verteld dat ze rechten zijn... Met of hij een advocaat wil, hij kan een advocaat krijgen. En hem wordt natuurlijk de handvraag gesteld... acht hij geschuldig schuldig of niet, to plead, guilty or not. Zegt hij dat hij zich schuldig acht, dan komt er geen proces. Wordt er wordt alleen ooit een zitting gehouden over de straftoemeting. Mm -hmm. Maar de verwachting is dat hij zich onschuldig zal verklaren... en dan gebeurt er pas in 2012 weer wat. Ja. Dan, u zei het al, dan mag hij een advocaat nemen. Denkt u dat hij dat zal doen? Of zal hij, wat bij ieder gevallen wel is gebeurd, dat weigeren? En krijgt hij dan een vriend van het hof toegewezen? Nee, dat gaat anders. Ah. Um, de kans dat hij geen advocaat zal willen is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar als je hem qua het type vergelijkt met Miloswitz en Seychelles en uh, anderen die ja. er geweest zijn... dan denk ik dat de kans dat hij zal zeggen... ik verdedig mijzelf groot is. En dan uh, kan hij advocaten zelf aanstellen... of van het hof toegewezen krijgen... die dan weliswaar niet in de rechtszaal voor hem optreden... maar daar buiten hem bij staan. Ja. De kans dat de rechters de constructie zullen toepassen... zoals bij Blozowicz een amicus curiae, vriend van het hof... Dat is iemand die niet hem of een verdachte bijstaat, maar die dus de rechters adviseert. Die acht ik niet groot, maar we zullen zien wat er gebeurt. Is het eigenlijk um, verstandig voor een verdachte die voor het tribunaal moet verschijnen om zichzelf te verdedigen? Wat is uw ervaring daarmee inmiddels? Ja, wat, wat is verstandig is met het perspectief waarmee je naar het probleem kijkt. Um, het is niet verstandig uit oogpunt van de kwaliteit van de verdediging. Het is niet verstandig uit oogpunt van effectiviteit van je verdediging. Het is misschien wel begrijpelijk als je zegt... ik, uh, ik heb niks met dat tribunaal en ze ja. zoeken het maar uit. En ik maak het voor hen moeilijker door mijzelf te verdedigen. Het heeft misschien ook nog wel een betekenis als je zegt... kijk eens, mijn gezondheid is slecht... En als ik mijzelf verdedig, dan gaat die gezondheid een zwaardere rol spelen als een belemmering. Kortom, het kan met zich meebrengen dat je langer dat proces in Den Haag blijft hangen dan misschien achteraf nodig zou zijn. Hmm. U was zelf ook een vriend van het Hof? Of bent, bent, ben je dat altijd? Nee, dat ben je voor een bepaalde tijd. Voor een bepaalde tijd. Ja, ja. Bent u ook wel eens in die gevangenis geweest, in die oh, afdeling? Ja, malen, ja. dat, dat is een zeer vriendelijk regime. He? VN wil dat ook graag zo. Ja, Hoe merk je dat als je daar binnen loopt? Het is een, laat ik vooropstaan dat het regime is heel anders dan wij in Nederland gewend zijn. Wij hebben in Nederland denk ik geen goede naam op dat gebied. N Nederland is een land waar mensen makkelijk en stel vast komen te zitten. En waar als ze eenmaal vastkomen, ook al is het een afwachting of tijdens een berechting... we alle mogelijke beperkingen aan uh, verdachten opleggen, ook al zijn ze nog niet veroordeeld... De VN doet dat anders. Je kijkt meer naar wat de cultuur is in de meerderheid van de beschaafde landen. En past dan ook een meer relaxed cultuurtje toe. En dat betekent dat er inhoud wordt gegeven aan het principe... wat wij in Nederland met de mond beleiden maar niet toepassen. Je bent onschuldig totdat de rechter anders oordeelt. En dan betekent dat je vrij bent om te doen laten wat je wil. Maar je zit vast. Maar als je veroordeeld bent, verandert dat dan? Dat ga je weg uit Nederland. ga je daar weg. Ja, dan ga je weg en uh, dan ga je naar een ander land. en dan kom je in een afgestrafte situatie. Ja, vriendelijk regime of niet. Je kan overlijden in de cel. Dat is uh, natuurlijk gebeurd uh, met uh, Milosevic. Ja. Um, is dat iets waar u zich zorgen over maakt? Dat dat opnieuw. Gebeurt? Nou, er is een, uh, <coughs> een ziekenhuis aan dat gevangeniscomplex daar verbonden. Uh, er zijn uiteraard ook artsen die beschikbaar. Zijn. In theorie kan het natuurlijk altijd gebeuren dat een, uh, iemand die in afwachting van zijn berechting of tijdens zijn berechting daar zit ernstig ziek wordt. Dat is bij hem iets gebeurd. Hoe kans... schadelijk zou dat zijn voor het rechtsgevoel? Nou ja, als iemand overleden is, kan het proces niet verder dat het eindigt. Um, je rechtsgevoel wordt nooit bevredigd als een proces wordt afgebroken. Dus in zover is dat nooit goed. Maar je hebt het niet in de hand. Die nee. Dingen die kunnen gebeuren en hoe dat bij hem iets zal verlopen, dat is iets wat nu bekeken wordt. Met oog op, op de vraag hoe het verder moet. Denkt u dat ze hem extra goed in de gaten zullen houden? In met uiteraard. de ervaring uit het verleden. Ja, ja. De, uit, uiteraard. Er is tot dusver van de. ergens in de 30 tot 40 mensen die daar gezeten hebben, zijn er twee overleden. Naast Mloswitsch nog een keer eerder iemand. Um, ja, dat risico loop je met wat oudere mensen. Dank dat u ons eventjes te woord wilde staan. Uh, na de aankomst van Bladiet, gisteren in Scheveningen. Strafrechtsjurist Micha Vladimirov. Hoe staat het met besmettingen met EHEC-bacterie in Nederland? Er zijn hier mensen die in Duitsland zijn geweest... die daar wel onder te lijden hebben. last hebben van darmstoornissen of nierfalen. Hoort u straks meer over eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, een paar ongelukjes op de weg inderdaad. Uh, toch nog maar 82 kilometer alles bij elkaar vielen. Een uh, valt op op de A9 Diemen richting Amstelveen... tussen Knopend Hodendrecht en Oude Kerk aan de Amstel. Daar staat drie kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Moeten we heel gek lopen, wil Seb Blatter vandaag niet herkozen worden... tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. 75 jaar is hij hij zou dan opnieuw vier jaar de baas zijn... van deze machtige organisatie. Maar nog nooit is er zoveel kritiek geweest als nu. De FIFA ligt van alle kanten onder vuur. Iedereen beschuldigt iedereen van corruptie. En de Engelse Voetbalbund, gesteund trouwens door Prince William... vraagt om uitstel van de verkiezingen. We gaan er eens over praten met Arno Vermeulen... voetbalanalist van de NOS. Arno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we maar eens even naar dat laatste gaan. De Britse FA, gesteund trouwens door de Schotse Voetbalbond. Niet de kleinste. Um, vragen dus om uitstel van die verkiezingen. Denk je dat dat mogelijk is? Het, het is wel mogelijk, maar dan moet je een driekwart meerderheid hebben... in de vergadering van, uh, van vandaag. De, het congres dat bij elkaar komt om half elf in Zürich... En drie kwart is heel erg veel. Er zijn 208 landen aangesloten bij de FIFA. Men verwacht dat er 205 vandaag aanwezig zullen zijn om te stemmen. Als je daar drie kwart van moet hebben, dat zou betekenen dat, uh, dat je eigenlijk maar 50 stemmen mag missen. Nou, die kans lijkt me heel klein. Engeland en Schotland hebben niet veel steun op dit moment in de wereld. Blijkt wel sinds gisteren, toen Engeland bekend maakte dat ze om uitstel vragen. een paar landen druppelen wel door, een paar landen in Afrika, een paar in Europa, maar het zijn niet de grote getallen waardoor deze verkiezing niet door zal gaan. We zijn er Arno meer voorstellen om de macht te beperken. Van de voorzitter Portugal bijvoorbeeld wil het aantal termijnen beperken. Wordt voorgesteld om bladen maar voor twee jaar te kiezen in plaats van voor vier. Of ze nou een meerderheid krijgen of niet. Het zijn wel signalen dat er iets zou moeten veranderen. Maar ja. gaat dat ook gebeuren? Het, is een merkwaardig moment. Ook met die Portugezen. Die zeggen nu van, ja, we moeten een aan aantal termijnen, moeten we, uh, moeten we een limiet opzetten. Ja, natuurlijk. Maar dat hadden ze natuurlijk veel eerder kunnen doen. Ja. Dat doe je niet op de dag dat het congres nu gaat kiezen om Blatter weer voor vier jaar in, in de, de stoel te houden. Dat hadden ze natuurlijk al op veel eerdere congressen kunnen doen. Dus dat is eigenlijk maar uh, voor de bune, Daar heb je natuurlijk met niets aan. Uh, twee jaar, ja, dat is een tegenspraak met de, met de statuten van, van de FIFA. Dan zou je daar vandaag ook weer een aardig robbertje over moeten vechten. Lijkt mij ook niet reëel. Bovendien. Europa heeft daar geen baat bij. Waarom niet? Platini is de gedoodverfde opvolger van Blatter. En die heeft al gezegd dat die nu en ook niet over twee jaar beschikbaar is. Want die is net aan een nieuwe termijn begonnen binnen de UEFA als voorzitter. Dus die kan over vier jaar pas overstappen naar de FIFA. Dus de Europese landen hebben er geen baat bij om Blatter maar voor twee jaar te benoemen. Dus het lijkt me eigenlijk allebei niet heel erg reëel. En dat andere is wel reëel, maar dat had je al, al tien jaar geleden moeten besluiten. Dat lijkt me een normaal verhaal dat je zegt van nou maximaal acht jaar ben je president van de FIFA... en dan maak je weer eens ruimte voor een nieuw gezicht. Hoe moeten we Arno nou aankijken tegen de rol van onze eigen KNVB? Want die hebben laten weten op Blatter te zullen stemmen. Je zou toch denken dat de KNVB en sterk genoeg is om een afwijkende mening op na te houden. En geen voorzitter te steunen die, nou laten we het maar zo zeggen, in ieder geval de schijn van corruptie tegen zich heeft. Ja, de KNVB heeft een afspraak binnen de UEFA dat, uh, dat er één blok gevormd zou worden... en dat de hele UEFA achter blatten zou staan. Engeland en Schotland wijken daar nu wel van af... maar de KNVB heeft wel minder reden dan de Engelsen en de Schotten om dat te doen. Waarom? Uh, Engeland is ontzettend anti-blatter en ook anti FIFA sinds afgelopen december uh, met hun uh, bid in de eerste ronde alweer uitgeschakeld geschakeld... Uh, om voor 2018 het wereldkampioenschap te mogen organiseren. Dat overkwam ons ook, uh, wij zijn iets minder rancuneus, want de... Nou... Dat zullen we nooit horen. Dat was spannend. Waarom waren wij rancuneus? Minder rancuneus. Nou goed. Gaat niet meer goed komen. Nee. Dan gaan we naar de EHEC-bacteriën. Ben je Ehek bent er weer? er weer. Nou, Vertel dat gaan we eens. nog even niet. Maak je verhaal af. Uh, waar hadden we het over? Dat Waarom wij met... minder rancuneus ja. zijn? Wij zijn minder rancuneus, want uh, wij, ja, bedoel, wij accepteren dat makkelijker dan de Engelsen... die echt dachten dat ze het wereldkampioenschap zouden binnenhalen. Dat speelt wel degelijk een uh, rol. De Engelsen zijn sindsdien heel erg kritisch naar de FIFA en naar uh, Blatter toe. Nou, dat uh, heeft voor dit initiatief ook wel uh, gezorgd. Maar wij hebben ook nog andere belangen. Uh, wij hebben Michael van Praag uh, als voorzitter van de KNVB... die ook wel graag in de UEFA wat zou willen ondernemen. En is het misschien ook niet zo heel handig nu om uh, Blatter af te vallen. Dat speelt allemaal mee. Dus wij hoeven niet zomaar uh, achter de Engelsen aan te lopen. Het kan wel, het zou best zo kunnen zijn... dat de KMVB ANVB vandaag wel besluit om het uh, voorstel te steunen... om in ieder geval even uit te stellen, om af te koelen... om de ethische commissie binnen de UEFA wat meer ruimte te geven... om nou eens goed die onderzoeken te doen. Is er nou sprake van corruptie of is het vermeende corruptie? En wat is de rol van Blatter daarin? Wat is de rol van Bin Hamann daarin? Dat was de, de tegenkandidaat van, uh, van Blatter. Dus ik kan me best voorstellen dat ze zeggen... Van, laten we eens een paar maanden de tijd nemen om dat goed uit te zoeken. Maar oké, okay, uh, vandaag gaan ze daar een besluit over nemen in de vergadering. Over meulen dan gaan wij het zien of dat nog spannend wordt wij denken van niet hartelijk dank voor je uitleg over meulen. Morgen meer zullen we maar zeggen. 10 minuten voor half negen is het. Luister naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar het RIVM want de Telegraaf meldt vanochtend moeten we even naar hun website dat er vermoedelijk al negen Nederlanders besmet zijn met de EHEC bacterie. Rocotinho directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. Goedemorgen. Ja goedemorgen. Klopt dat bericht? Nou, het is, het is altijd enigszins verwarrend. Uh, wat wij uh, bekend hebben gemaakt eigenlijk al gisteren is, we hebben drie bewezen uh, patiënten met nierfalen, waarvan er twee ook echt zijn, uh, de bacteriën of de is aangetoond. We hebben vier patiënten met uh, uh, bloederige ontlasting, dus colitis heet dat dan mm -hmm. in technische termen. En er zijn nog een enkele patiënten in onderzoek. En uh, daar, ja, daardoor circuleren er wat verschillende getallen. We zetten vanmiddag, we hebben eentje zo vandaag hebben we even, zetten we het op een reis. Dus doen we het vanmiddag en dan zullen we de nieuwe cijfers bekendmaken. Oké, okay, dus drie die neervalen hebben, twee waarvan aangetoond dat het ook echt echte bacterie is, vier mensen met bloederige ontlasting. En u zegt nog wat mensen die misschien zijn een, wat hebben. Zijn een, ja, zijn Hoeveel zijn dat mensen. er? Ja, dat, dat weet ik werkelijk niet. Er komen gewoon af en toe meldingen binnen van uh, patiënten die verdacht worden. Maar we hebben uh, hele strenge criteria waar, of wanneer de patiënten eraan voldoen. En het lastige bij deze uh, aandoening is dat het bevestigen van de bacterie waar het precies om gaat, die O104, die heeft een bepaald getal, dat kost relatief veel tijd. En daarom uh, is het, uh, zijn de aantallen die, van mensen die dus nog in onderzoek zijn, zijn relatief groot. Meneer Coutinho, wanneer wordt er extra naar je gekeken? Op, welk, op basis waarvan? Uh, nou, ik denk, kijk, de, de mensen die uh, bloedende ontlasting hebben... die gaan echt uh, naar de dokter toe, ja. in het algemeen. En die uh, weten dat inmiddels... en ja, die zullen dat niet sturen naar een laboratorium... maar vervolgens krijgen wij de melding. De, ja. Of via de GGD of via het laboratorium. En weet u of het allemaal om mensen gaat die allemaal in Duitsland zijn geweest? Ja, het zijn allemaal mensen die in Duitsland geweest. En het was de eerste, ik had eerst de eerste indruk dat het aantal gevallen... In Duitsland wat begon te dalen, maar uh, wat ik nu uh, gisteren heb gezien van de laatste berichten... is dat het toch echt nog steeds doorgaat. En dat men nu dus ook onzeker is over de vraag of het echt uh, de komkommers wel zijn. Hmm, want? Uh, welke vermoedens zijn er dan nog? Nou ja, kijk, het lastige is de, dat men uh, heeft dus een, een, een onderzoek gedaan bij uh, mensen die ziek waren. Dus patiënten. En vergeleken met een controlegroep. Daar kwam uit dat die mensen die ziek waren geworden... Dat die, Vaker kokommers en, en, en sla en tomaten hadden gegeten. Vervolgens hebben ze een heleboel van die kokommers nagekeken. En in de eerste test leken die eigenlijk positief te zijn. Maar uh -huh. dat is later niet bevestigd in controleonderzoek. Ja, en dat betekent dat de bron eigenlijk nog steeds niet gevonden is. Nou, het wordt eerder onduidelijker dan duidelijker, hè, wat er aan de hand is. Ja, dat, dat is ook zo. En dat maakt het bijzonder lastig. Want uh, wij zijn natuurlijk volledig afhankelijk van uh, het onderzoek wat in Duitsland wordt verricht. En uh, het is natuurlijk ook essentieel om, om die bron te kunnen vinden. Want ja, uh, zolang die bron niet gevonden is, gaat de, de epidemie gewoon door. Ja. Maakt u zich daar zorgen over, meneer Coutinho? Ja, nou ja, kijk, het, het is, ja, daar maak ik me zeker zorgen over. Omdat uh, de aantallen uh, zijn groot. Maar bovendien is het een hele actieve bacterie waar het op lijkt. Dus dat betekent dat er veel uh, uh, ja, mensen ernstig ziek zijn. Die aandoening, die, die nieraandoening is... Een echt een heel moeilijk te behandelen aandoening. Uh, dat, is een, uh, ja, dat is echt niet iets van alleen maar nierfalen. Het is een bloedarmoede, er zijn neurologische complicaties. Het is echt een, een zeer lastig en, en, en moeilijk te behandelen klinisch ziektebeeld. Ja, en, en als je dan de bron niet opspoort, dan komen er steeds patiënten bij. Dan is dat gewoon zorgelijk. Goed, wij horen vanmiddag meer van u. Uh, we gaan u bellen, onze collega's in ieder geval. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Blijf zaak je handen goed te wassen. Zeker als je veel mensen handen schudt. Zoals Mark Robin Visser ook doet. Komen de eerste gasten al op de Afsluitdijk. Ja, het is hier al lekker druk, Marcel. We staan nu eventjes uh, bij het monument naar de dijk en naar de, ja, die oude Zuiderzee te kijken. Naar de IJsselmeer. Willem van der Ham is historicus. Die, uh, de dijk gaat hem aan het hart. Nou, behoorlijk, ja. Het is een schitterende dijk, tenslotte. En uh, ja, het is ook vandaag een mooie dag. En die dijk komt helemaal tot zijn recht. Ja, straks zo op negen uur gaan we horen hoe het toekomstplan voor de afsluitdijk eruit ziet. En meneer van der Ham zei vanmorgen tegen mij, we zouden hier niet 130 moeten rijden, maar juist wat langzamer. Ja, omdat je, het is van de belang de belangrijkste monumenten van Nederland. En wat wordt besloten om daar maar keihard overheen te gaan rijden. het naar, naar, keihard langs terrein. Terwijl het weliswaar een monument van, uh, van het moderne Nederland is. Dat kan je wel zeggen. Maar dat betekent ook niet dat je daar zo oneerbiedig mee moet omgaan. Dat moet het ook niet overdrijven. Kan het wat rustiger hier op de Afsluitdijk? Mensen, kijk eens wat beter om je heen. Het is hier prachtig. We gaan zo naar het Kaasemattenmuseum. En dan gaan we luisteren naar de ja. plannen. Dat is een uh, goed idee. Ben benieuwd. Ja, ik ook, zeker. Tot straks. ik Tot straks. op je visser op de Afsluitdijk U hoort hem zo. Het is even voor half negen en wij gaan het hebben over uh, mobiele telefoons en het gevaar daarvan. Want mobiel telefoneren kan toch gevaarlijker zijn dan u denkt. Althans, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Volgens deze organisatie kan straling van die telefoon kankerverwekkend zijn. Wij praten erover met uh, Erik LeBret, epi epidemioloog van het uh, kennisplatform voor elektromagnetische velden. Dat is dan weer een samenwerking van verschillende overheidsdiensten zoals TNO en RIVM. Meneer LeBret, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt zorgwekkend. Wat betekent mogelijk kankerverwekkend? En dan moet daar ook nog de klassificatie 2B bij, hè, in WHO-taal? Ja, ja. Uh, ja. De Wereldgezondheidsorganisatie gebruikt een uh, klassificatiesysteem om uh, zeg maar de bewijskracht uh, in te delen. En zij hebben nu uh, voor uh, langdurig gebruik van mobiele telefoons aangegeven dat er een beperkt bewijs is voor uh, mogelijk kankerverwekkende. Uh, relatie. Uh, en dat betekent dat ze uh, vinden dat het uh, een oorzakelijk verband mogelijk wordt geacht. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat toeval of vertekening uh, die resultaten hebben uh, veroorzaakt. Dus ja. het is nog erg onzeker. Ja, maar toch, dat klinkt het ja. klinkt zorgwekkend. En, en, en toch is het zo vaag. Waarom doet de WHO dit? Uh, ja, de WHO doet dit vaker, uh, vooral ook omdat men wil weten van wat is nu eigenlijk de stand van wetenschap op zo'n gebied. Er zijn een aantal studies gepubliceerd en ze hebben nu uh, weer een update gemaakt van hoe moeten we dit nu duiden en ze komen dus tot deze conclusie. Van het is nog erg onzeker, maar het zou kunnen dat er een, uh, een risico, een gering risico op uh, het ontstaan van hersentumoren zou zijn. Nou, gering risico, meneer Labrette, De WHO heeft het over 40% toename van een bepaalde hersenkanker bij intensief mobiel telefoongebruik. Dat ja, klinkt noemen, wel heel alarmerend. Noemen, ja. Ze noemen in hun, uh, hun persbericht uh, noemen ze inderdaad één artikel. Het probleem is een beetje dat ze hun uh, eigenlijk wel een persbericht hebben gestuurd, maar hun argumentatie eigenlijk nog niet hebben opgeschreven. Oh. Dat komt uh, pas in juli. Uh, dus dat moeten we nog even afwachten. Voor een deel baseren ze zich op studies die uh, nog niet in druk verschenen zijn. Die zijn wel door tijdschriften geaccepteerd en ter beschikking gesteld aan deze expertcommissie. Maar dat maakt het een beetje lastig om het uh, te beoordelen. Wat we wel weten is dat uh, deze vorm van tumor, die glioma's, uh, relatief weinig voorkomen. Als je het vergelijkt met uh, uh, longkanker of borstkanker of prostaatkanker, die komen veel vaker voor. En uh, ja, Een 40% toename van een klein risico blijft nog steeds een relatief klein risico. Ik slaap ermee naast mijn bed. Is dat nog wel verantwoord? Nou, het gaat in dit geval uh, toch om studies waarbij gekeken is naar het telefoon aan het oor en het okay. langdurig aan het oor hangen. En dat gedurende meerdere jaren. En dat is natuurlijk ook uh, het moment waarop de meeste blootstelling plaatsvindt. Uh, op het moment dat het uh, toestel aan het oor is en wordt gebruikt.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 Stap nu over op alles in 1 en ontvang de interactieve HD-recorder van 459 voor maar 99 euro. Ga nu naar ziggo.nl alles in 1 of bel 0900-0730, tarief. Meerwaarde in persoonlijke aandacht, Hof-Horneman-bankiers. Het baderiecomfort, de luxe van een toilet, dubbele wastafel en een inloopdouche op 5 vierkante meter. Het baderiecomfort, de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Badery. Meerwaarde voor u. Hof Horneman Bankiers. Het Baderie Comfort. Een toilet met softclose sitting van Sphinx. Kijk op Baderie.nl. Hofhoorneman Bankiers. Voorheen VPV Bankiers. Al 22 jaar de value investors van Nederland. Ontdek ook de meerwaarde van meerwaarde beleggen. Ga naar hofhoorneman.nl. Radio 1 Het NOS-journaal. Mladic waarschijnlijk morgen of overmorgen voorgeleid. In Japan onderschatte risico's: tsunami-zicht, atoomagentschap. Het is een over half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Bosnische-Servische oud-generaal Mladic heeft zijn eerste nacht in de gevangenis in Scheveningen erop zitten. Hij kwam gisteravond aan in Nederland nadat een Servische rechter zijn beroep tegen de overdracht had afgewezen. Waarschijnlijk wordt er van oorlogsmisdaden, verdachte Mladic, morgen of overmorgen voorgeleid voor het Joegoslavië-tribunaal, zegt Strafhjert-rechtjurist Misha Vladimirov. In die vorige leiding gebeurt niet zo vreselijk veel. Het duurt misschien een half uurtje, zo'n uh, zitting. Zo daar wordt hem formeel, die aanklacht, nog een keer uitgereikt. En wordt hem verteld dat zijn rechten zijn... Met of hij een advocaat wil, hij kan een advocaat krijgen. En hem wordt natuurlijk de handvraag gesteld... acht hij geschuldig of niet. Antje Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995... Japan heeft onderschat wat voor schade een tsunami kan aanrichten aan kerncentrales langs de kust. Dat zegt het VN-Atoomagentschap na een onderzoek bij de Fukushima-centrale. Daar moesten honderdduizenden Japanners worden geëvacueerd toen na de tsunami in maart veel radioactiviteit vrijkwam. Volgens het VN-Atoomagentschap was de Fukushima-centrale wel bestand tegen natuurrampen, maar niet tegen een grote als die van 11 maart. De gevolgen van de ramp hebben de Japanse autoriteiten wel goed aangepakt, zegt het atoomagentschap.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 De Amerikaanse minister Clinton heeft opnieuw uitgehaald naar het bewind in Syrië. Volgens haar wordt de positie van president Assad met de dag minder houdbaar. Hij moet direct stoppen met de onderdrukking van de eigen bevolking en het harde neerslaan van de protesten, zei Clinton. Als tegemoetkoming aan de protesterende Syriërs, konde de Assad gisteren een generaal pardon af voor zo'n 10.000 politieke gevangenen. Maar daar zijn de betogers niet van onder de indruk, zegt correspondent Nicole Fever. Dat is ook nog wel. Heel veel onduidelijk, wie gaan er nou precies vrijkomen? Veel mensen die de afgelopen weken, maanden zijn opgepakt, die worden beschuldigd van geweldpleging. Geldt dit ook voor hun? Uh, zij zijn eigenlijk niet officieel politieke gevangenen, nooit officieel bericht. Dus komen zij vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in Syrië de laatste maanden meer dan duizend betogers omgekomen. De Tweede Kamer wil dat de begroting van de Europese Unie niet stijgt, zoals de Europese Commissie wil. Over de hoogte van de stijging moet premier Rutte nog onderhandelen met zijn Europese collega's. Maar een Kamermeerderheid wil dat Rutte in Brussel moet vasthouden aan 0% stijging. In tijden van crisis moet ook de EU een pas op de plaats maken, zegt PvdA-Kamerlid Plasterk. Ze doen heel belangrijke dingen in Brussel. Er komen ook nieuwe taken bij. Maar er zijn ook wel wat oude taken. Ik heb er ook een paar aangewezen. Hebben bijvoorbeeld dat verhuiscircus tussen Straatsburg en Brussel... waarvan we al jaren zeggen dat moet ik eens stoppen. Nou ja, misschien is dit al een gelegenheid om er echt uh, werk van te maken. De Europese Commissie wil dat de begroting met 5% stijgt... als correctie op de inflatie. De Space Shuttle Endeavour is bezig met zijn allerlaatste landing. De ruimteveer wordt elk moment verwacht op het Kennedy Space Center in Florida zes bemanningsleden zijn zo'n twee weken... in het internationale ruimtestation ISS geweest. Ze hebben er onder meer een Nederlands apparaat geïnstalleerd... dat op zoek gaat naar exotische deeltjes als donkere materie en antimaterie. De eerste vlucht van de Endeavour was in 1992. En sindsdien heeft het ruimteveer van de NASA... in 25 missies bijna 200 miljoen kilometer afgelegd. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Onder invloed van een hoogdrukgebied boven de Britse eilanden is het de komende dagen droog en zonnig. Vandaag begon lokaal met een enkele misbank en aan de grond heeft het vannacht op sommige plaatsen zelfs licht gevroren. Nou, met het opkomen van de zon warmt het er vrij snel op en dan zien we overdag zonnige perioden, afgewisseld door wat hoge bewolking en later ook een enkele stapelwolk. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19, lokaal 20 graden in Limburg en daarbij zit een de meest matige noordwestenwind. Morgen, op hemelvaartsdag. Doet de temperatuur er nog een schepje bovenop, het wordt dan 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Er is veel zon, later afgewisseld door enkele onschuldige stapelwolken. Ook vrijdag en zaterdag is het zonnig, droog en bovendien nog wat warmer. Vanaf zondag neemt de kans op een bui toe. Aanweb Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment 22 meldingen met een totale lengte van 75 kilometer. Wat opvalt is op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Spaanse Polderen en Rotterdam Centrum 4 kilometer file na een ongeluk. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Afrit, Hilvarenbeek en Oorschot 5 kilometer door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. De N57 Middelburg-Ouddorp is tussen Middelburg en Serooskerken nog steeds in beide richtingen dicht.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 Volvo. Voor life. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out? Fashion? Nee. Nee, daar geeft hij van mij nou helemaal niks om. Ja, ze zien het wel bij anderen natuurlijk. He, van die dure jurkjes en, en die jasjes van honderden euro's. Maar ja, zij kan daar gewoon niks mee. Hm. Nee, als wij samen op stap gaan, dan draagt ze het liefst haar geleide tuig. Hè, Daisy?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 Op Roland Garros zit het uh, Djokovic alleszins mee. Hij had een vrije doortocht. Zijn tegenstander Fabio Vognini die had zich afgemeld met de blessure. Jan Rolfs, goedemorgen. goedemorgen. In Parijs zag jij wie zijn tegenstander werd. Het werd Roger Federer uh, tegen de plaatselijke favoriet Gilles Monfils. Had hij het niet zo moeilijk, hè? Nee, eigenlijk niet. Monfils was ook een beetje op. En tennis, vooral tegen zichzelf voor eigen publiek, wilde er een fantastische wedstrijd van maken. Had al twee keer eerder op Roland Garros tegen Roger Vedere gespeeld. In 2008 halve finale, 2009 kwartfinale. Natuurlijk niet gewonnen van de Zwitser. Monfils had wel in Bercy indoor van uh, Roger Federer gewonnen. Hij speelt graag voor eigen publiek, maar had toch een beetje een off-day. En Federer, ja, toch ook niet een van zijn beste wedstrijden. 42 onnodige fouten, dat is veel uh, voor de... Voor de meester... En uh, hij benutte ook niet al te veel breekpunten. Vijf van de zestien. Maar al met al was, was Federer veruit de beste 6-4, 6-3, 7-6. Dus Roger Federer tegen Djokovic. En Djokovic heeft hij dan straks het voordeel van zijn rustdag? Want hij is er natuurlijk ook even uit. Ja, hij, hij mist het ritme. Normaal speel je in een wedstrijd: uh, persconferentie, daarna uh, behandeling en alles. Dag erop rust, licht trainen en dan weer een wedstrijd. En dat ritme is, is voor een topsporter wel belangrijk. En dat ritme is bij Djokovic ontregeld. Heeft zondag zijn laatste wedstrijd gespeeld tegen Casquet... en moet dus vrijdag de baan op tegen Federer. Maar goed, aan de andere kant, he, ze hebben een heel druk schema. Djokovic heeft heel veel gespeeld, alles gewonnen. Dus een paar dagen rust uh, ja, zal hem goed doen. Dus eigenlijk op papier is, is Djokovic zeker wel de favoriet... in die halve finale tegen Federer vrijdag. Dan eventjes vooruitkijken naar de dag die komt. Titelverdediger Rafael ja. Nadal krijgt dan maken met Robin Söderling. Nou, Nadal staat te best aardig te tennissen, hè? Is de zweet tot de verrassing in staat, denk je? Nou ja, ik, ik, ik, denk, ik denk het wel. Ik, ik vind toch Söderling eigenlijk favoriet. Hij is de finalist van 2009 en, en 2010. Toen verloor hij van, van Nadal natuurlijk vorig jaar. Maar Söderling ontroonde Nadal in, in 2009 in de vierde ronde. Toen won hij in, in vier sets. Ja, de revanche was er natuurlijk vorig jaar. Ook op Wimbledon hebben ze gespeeld vorig jaar. Toen won Nadal. Maar Nadal is, is toch niet helemaal in topvorm. Heeft dat ook uh, aangegeven in de persconferentie. En uh, ja, Zeudeling vond ik heel indrukwekkend spelen tegen Gilles Simon. Dus als hij fit is de zweet en kan die machtige voren slaan en die opslag... dan wordt het heel, heel lastig voor uh, Rafael Nadal vanmiddag. Dan het vrouwentoernooi. De nodige favorieten zijn daar al naar huis. Vanmiddag uh, Maria Sharapova. Mm. Is hij nog favoriet? Is hij er ja. nog bij? Ja, absoluut. Uh, de, de, de toppers zijn eruit. Dat hebben we al genoeg besproken. Maar uh, ja, absoluut. Ze heeft, ze heeft drie Grand Slams uh, gewonnen. Nog maar nooit. Maar dat is wel Ro lang geleden. Ja, maar nog nooit Roland Garros. Maar ze is weer helemaal terug hoor. Want ze won het grote toernooi van Rome op Greffel. En ze speelde tegen Andrea Petkovic. Uh, vorig jaar kwartfinale hier. De Duitse. Ze won van Kirilenko. Op Greffel hebben de dames nog nooit tegen elkaar gespeeld. Op hardcore leidt Sharapova 2-1. En met haar ervaring... Sharapova geef ik haar de toernooi de beste kansen. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, Rolfs, hartelijk dank. Het is elf minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal door... naar eh, de overleden schrijver en psychiater Hans Kelsom. Overleed op 101-jarige leeftijd. kwam vorig jaar opnieuw in de publiciteit... na een zeer lovend artikel in de New York Times. En op de vraag wat hij daar destijds van vond, gaf hij dit antwoord. Ik heb zelfs jazzmuziek gemaakt, so trompet geblasen. Ik bezit een Amerikaanse heutentrompet. I can't give you anything but love. Und happy days are here again. Ik heb je ook gespielt, tangos. Adios muchachos, compañeros de mi vida. Dus dat ken ik alles. Dat is niet nieuw voor mij. Ik ben weer thuis in dat lawaai. <lacht> Over Hans Kelson gaan we praten met literair criticus bij NRC Handelsblad, Arjen Fortuyn. Goedemorgen. Goedemorgen. Op 100-jarige leeftijd werd hij uh, nog heel populair. verscheen hij in radio, radio, televisieprogramma's. Waar kwam dat eigenlijk door? Nou, dat kwam in eerste instantie door een, uh, door een stuk in de New York Times. waarin hij door een Anne Frank biograaf ineens als genie in de markt werd gezet. Ja. En dat werd vervolgens ook overal opgepakt, ook hier in Nederland... omdat bleek M dat genie gewoon op tientallen jaren in bussen woonde. Maar werd hij toen dus pas ontdekt? Nou, hij is, de, hij is in de jaren daarvoor al heel vaak half ontdekt... en wel bij kennis redelijk bekend geweest. Maar dit was de eerste keer dat mensen met tienduizenden tegelijk... wisten wie Hans Keilsson was en ook... Uh, ja, met velen zijn boeken gingen lezen en dat hielp om, omdat die inderdaad heel erg prachtig zijn. Waardoor er ook nog een soort mond-op-mond -mond reclame kwam van uh, je moet dit echt lezen. Er wordt niet alleen ergens geroepen dat hij een die is, maar het is ook echt heel erg de moeite waard. Hm. Hoe komt het nou dat, dat Kels van Basula eigenlijk ontdekt wordt in dat opzet? Dat het zo explodeerde, terwijl je die toch al die tijd al, we uh, zeiden dat al, in museum zat? Gewoon weg. Ja, nou, hij heeft niet heel veel gepubliceerd. Hij heeft de, zijn twee belangrijkste romans, die zijn 1947 en 1958. En die zijn toen wel gewaardeerd, maar die waren ook toen niet... ...zeker in de band van de tegenstanders en uh, het belangrijkste boek... ...was niet helemaal in lijn met de tijdgeest toen. Dat is een boek over de jaren 30 in Duitsland... ...waarin hij de naties eigenlijk helemaal niet als duivels en monsters afschildert... ...terwijl dat uh, eind jaren 50 wel verwacht werd... Mm -hmm. Dus kreeg, hij krijgt ook het verwijt in Duitsland van zijn oude uitgever die het boek niet wilde hebben. Ja, je bent veel te mild voor de nazi's. Wat op zich opmerkelijk is, omdat hij de oorlog en de nazi's uh, letterlijk en figuurlijk uh, aan de lijf heeft ondervonden. He. Zijn boeken zijn verboden, uh, uh, hij is, of heeft als arts niet mogen werken, zijn ouders zijn overleden in, in, in het kamp. Ja, en hij heeft hier in, hier in Nederland ondergedoken gezeten, maar hij heeft altijd, uh, dat heeft hij ook in, in vrijwel alle interviews het afgelopen jaar herhaald, dat hij geweigerd heeft om te haten. En dat is aan de ene kant wat hem eerst kwalijk genomen is... maar dat is tegelijkertijd uh, wat nu die boeken ook wel heel erg doet aansluiten... met hoe we nu naar de Tweede Wereldoorlog kijken. Namelijk naar iets wat vooral begrepen moet worden... en minder als een, uh, alleen maar als een uiting van het kwaad. Ja, hij heeft niet gehaat. Dat is knap te doen, Want zijn hele leven heeft verder wel in het teken gestaan van, van die Tweede Wereldoorlog. Hè. Zowel als schrijver als als psychoanalist en psychiater deel van zijn beroepsleven als psychiater besteed aan het uh, ja, behandelen van Joodse kinderen die uh, getraumatiseerd waren door de oorlog. En hij heeft dat inderdaad, volgens mij ik heb hem een aantal keer gesproken en er zat volgens mij een soort vastberadenheid in om uh, zoveel mogelijk goeds te doen met hun eigen trauma en dat van anderen. En zich vooral niet uh, in de val te laten lokken om, uh, om, om te verzuren en kwaad te worden. Bijna met zo'n idee van naties wil, wilden mij vernietigen. Ze hebben mijn ouders vermoord. Maar ik laat me niet, um, de, ik laat me niet kennen. Ik, uh, ik, ik leef door en bewerkstellig toch zoveel mogelijk goede dingen. Bijzonder is dat u dichtbij bent geweest dit jaar. U heeft hem gevolgd op het boekenbal. Wat is er nou het meeste uh, van hem bijgebleven? De, de enorme. Hij had een soort uh, de vastberaden zachtmoedigheid. Maar hij was heel erg hartelijk. De, de, hij was ook heel oud. Ik bedoel, hoorde veel dingen niet goed meer, kon zich sommige dingen ook niet precies meer herinneren. Maar het was een man die onmiddellijk, uh, omdat hij slecht hoorde, je naar zich toe trok, je hand vastpakte en dan dingen ging zeggen over wat hij zei... en nog een keer een geïnteresseerde vraag stelde als iemand die heel direct contact legde. En ook met mij, u dus, begrijp ik? Ook met mij en met, de, en met de, de, vrijwel iedereen die belangstelling voor hem toonde... die kreeg die hele hartelijke behandeling. En, dat is een heel, en het is een heel wonderlijk idee dat je dan zit te praten tussen de, zeg maar, de Kluun en Tommy Wieringham... met een man uh, wiens eerste boek daadwerkelijk nog door Hitler verboden is in 1934. Dus hij op dat boekenbal viel hij op, op een bepaalde manier ook heel erg uit de toon, maar Het maakt het een hele bijzondere ervaring. Ja, de New York Times herontdekte hem bij leven. Wordt hij nu dan nog weer een keer her herontdekt? wel, een, de, hij zal nog wel een tijdje echt uh, in, de kanon, uh, de, in de kanon blijven. Ik denk dat die plek voor hem verzekerd is. En daar hoort hij ook thuis? Absoluut. Over Keilsom praten we met Arjen van Fortuin, literair criticus, criticus bij NAC Handelsblad. Meneer Fortuin, hartelijk dank. Tot winst. het er al even over met Tom van het Hek vanochtend. Waarom zet het CDA in Eindhoven opeens kanttekeningen bij miljoenensteun aan PSV. En wat voor gevolgen heeft dat? Gaan we het zo over hebben met het CDA. Eerst naar Erwin de Hart. Erwin, hoe is het op de weg? Nou, het, het aantal kilometers file loopt langzaam terug. Het is nu 61 geworden. Er is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10-ring west, richting Den Haag. Bij Oud-Zuid is de rechterrijstrook dicht en daarom 6 kilometer file daar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na negen uur horen we meer over het advies over de toekomst van de Afsluitdijk. Want die Afsluitdijk is na bijna tachtig jaar aan een grondige opknapbeurt toe. Marco robin Visser is de hele ochtend al bij het monument op de Afsluitdijk. Ja, we staan hier zo een beetje aan, aan de binnenkant van de Afsluitdijk te kijken. En meneer Jongbloed die kent het op zijn duimpje. Want hij heeft hier al meer dan dertig jaar zijn, zijn lunchroom. Maar uh, meneer Van der Ham, die, die, die komt hier ook vaak, hè? Nou, hij komt zo af en toe langs, ja. U kent elkaar ook? Ja, we hebben elkaar al eens gezien. Ja, ja hoor. Ja. Dat, uh... Dat zal niet, met, met interviews en zo, en ah, die televisie Ja, want die af, Afsluitdijk zegt, die, die komt natuurlijk bij Jongbloed Koffie drinken. Maar uh, Van der Ham, die weet dan weer veel van de historie. Ja, want ik Als heb... Als historicus. Een, ja, omdat ik ook een boek over Cornelis Lely heb geschreven. Verover mij dat land. De grote ingenieur. Ja, en dat is verschenen bij een van 75 jaar, af, Afsluitdijk. En toen was hier ook een grote manifestatie, om dat maar een weer eens te vieren. Ja. Ja. Is, heeft u dat toen ook gevierd, hier in de lunchroom? Ja, toen... Uh, ben ik ook even de genodigde mogen zijn aan de overkant. Ja. Maar, eh, uh, je het Willem-Alexander toen ook was, die spullen allemaal. Uh. En toen, heb ik nog, toen ben ik nog, dom geweest. Ik zat vlak naast hem een broodje te eten. Toen had ik eigenlijk moeten zeggen, goh, 25 jaar geleden was je mijn vader en moeder hier bij mij. Wie de lunch gebruikt. <laughs> ja, wat dom. leuk. Ja, ja, ja dat was met 50 jaar bestaan. Toen hebben we en Klaus hier wie de lunch gebruikt. het leuk zeg. Dat dat zeg. zeggen, <laughs> Het hangt binnen ook helemaal vol met foto's, hè? dat is leuk. van de mensen die er langs rijden, die ja, moeten binnen even komen kijken. van de geschiedenis van de dijk. Ik bedoel, toen ik hier in kwam, was er niks. Ik één foto. En, maar ja, je kreeg allerlei vragen naar je hoofd ja. toen ik hier kwam. Dus ik ben er alles over gaan lezen. Ja. En toen ben ik er foto's gaan verzamelen en van allerlei andere curiositeiten. Om de mensen hier wat te laten zien. Hoe het met die dijk gegaan is, hoe dat begonnen is. Er ja. zit natuurlijk een heel verhaal aan die dijk. Ja, Het aardige natuurlijk om eventjes te memoreren is dat Willemina, die toen koningin was, toen de dijk... Ja, eh, nog verder eh, terug ja, in de tijd. ...in 1932, ja. toen hij klaar was, dat zij er niet was. En dat is, dat is natuurlijk heel grappig. Geen minister-president, geen koningin. Alleen maar een minister van Verkeer en Waterstaat... die eigenlijk niet zo goed voldeed. Maar goed, dat is... Eh, oh ja. Maar dat was dus eigenlijk niet zo'n heel groot uh, gebeurtenis. En het leuke was, tegelijkertijd werd in Amsterdam... Werd de Berlagebrug geopend. En daar stond het wel propvol van de mensen. Terwijl dit toch wel toch iets belangrijker uh, civiel, technisch... Monument is. Ja, en het mooie van de, van het feest, wat, wat meneer van Ammers zegt, dat hier aan de overkant een blauwe steen werd neergezet, waarop het tegel stond dat koningin Wilhelmina in 1933 de dijk had geopend hier. Dat is helemaal niet waar. En toen heb ik willen heb ik, toen heb ik, toen, toen heb ik gebeld. Ik zeg, wat hebben jullie nou waard gehad? Ik zeg, dit is geschietsevalsig. Heel erg, ja, dat wist ja, ik niet eens. Ja, ja, ja, ja. Ja, straks, uh, een eindje verderop, is het uh, Museum. Daar uh, wordt een rapport gepresenteerd hè, van de adviescommissie... Onder, ed, onder leiding van Ed Nijpels over de toekomst. Want de dijk heeft niet alleen een verleden, maar hij heeft natuurlijk ook een toekomst. Gelukkig wel, ja. ja hè? We, want, we gaan niet weghalen, weghalen Nee, hij is tamelijk belangrijk. En uh, ja, natuurlijk heeft hij een toekomst zijn nieuwsgierig wat er wat gaat gebeuren, Ik ben ook zeer nieuwsgierig. Wat zou u willen als historicus? Wat, vindt u, wat zou u belangrijk vinden? Nou, ik vind het natuurlijk heel erg belangrijk dat de cultuur, cultuurhistorische waarde van deze dijk in, in ere wordt gehouden. Hoe doe je dat? Um, door er niet al te veel aan te veranderen. En als je naar die allereerste plannen keek, wat er, toen werd er toch gerotzooid met die dijk. En oh ja, wat dan? Waren, wat werd er dan nou, mee? Nou, er waren, waren plannen voor een hotel neer te zetten met de dijk. En en, wat? Een Efteling. Ja. En, dan, een pretpark, ja. Ook zoiets, er zouden huizen moeten komen. Dan nou waren dat misschien allemaal rare proefballonnetjes. Maar er was in elk geval geen enkele besef van de waarde, historische waarde van die dijk. En dat was treurig om te merken. De meeste mensen die knallen er tegenwoordig met 130 over, overheen. Maar het is hier ook gewoon leuk, hè? Het is hier gewoon leuk. Als je als je, als je, als je, je ogen gebruikt, je ziet hier een heel rijk vogel even. Ja. Ja? Je ziet hier vallenken, je ziet hier een buis, reigers. Uh, allemaal soorten vogels, kivieten, scholeksters. We gaan het afwachten. We gaan even een bakkie doen. en van ja. het uitzicht genieten. Nog een bakkie. Mark erop in vissen doet. Nog een bakkie na negen uur. Dan gaat hij vertellen oh, wat er gaat gebeuren met de afsluitdijk. Het rapport heeft hij al ingezien, maar hij mag nog niks zeggen. Hij heeft wel mooie foto's gezet op onze weblog. NOS.nl slash radio 1. Door naar het voetbal. PSV uit Eindhoven. U weet dat waarschijnlijk inmiddels, we hebben het er al regelmatig over gehad... in het NOS Radio 1-journaal. De club zit in zwaar weer. Vorige week werden plannen bekend voor een reddingsplan. Daarin is steun van 49 miljoen euro van de gemeente essentieel. Nou, de grootste oppositiepartij in de gemeente, het CDA, was voor... maar wilde wel een aanvullend onderzoek naar de risico's voor de gemeente. Maar een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond tegen dat idee. Maarten Hoeberg is van het CDA in Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wil een meerderheid van de gemeenteraad dat niet? Nou, Weet dat u dat? is voor, uh, ja, voor, voor u net zo'n uh, vraag als voor mij. We waren gisteren hoogelijk verbaasd in, uh, in de raadsvergadering. Het is in principe een technisch voorstel geweest Dat je een initiatiefvoorstel indient voor een second opinion. Het is heel gebruikelijk als een college onder grote tijdsdruk grote besluiten moet nemen met de raad. daar controlerende taak laat bijstaan door externe deskundigen te vragen... die dus buiten het college om onafhankelijk een advies kunnen geven ja. over onderwerpen... waar uh, nou ja, uh, eenvoudige raadsleden zoals wij niet binnen drie weken alle insnaps van kennen. Ja, want het gaat natuurlijk om grote bedragen. En u zegt in feite, door dit onderzoek aan te vragen... dat u niet bekend bent met de risico's daarvan. Het is niet zo dat wij niet bekend zijn met de risico's... maar we hebben afgelopen woensdag 25 mei, een, net als u hoor, een persconferentie gehad... ...van het college, wat natuurlijk een heel positief verhaal was. Op basis daarvan heeft het CDA gezegd... Van, nou, ...dat klinkt allemaal heel aardig... ...maar college, als u wil dat wij binnen drie weken een besluit nemen... En ...dan willen wij een, een onafhankelijk onderzoek van een externe partij die ons helpt om die risico's te beoordelen. Want het gaat wel om 48 miljoen euro gemeenschapsgeld... waar eind over de komende 40 jaar aan vastzit. Ja, u... Wij vinden dat belangrijk genoeg om daar um, uh, nog even iets extra naar te kijken... als alleen het college op zijn blauwe ogen te geloven. Ja, is het zo dat er een, een groep pertinent voorsteun is en een groep pertinent tegen... en er weinig ruimte is voor nuance? Ja, nou daar raakt, uh, raakt u een belangrijk punt. Um, het is een, inmiddels bekend dat uh, de coalitiepartijen... Partij van de Arbeid en VVD intern in, in, uh, in hun fracties verdeeld zijn. Uh, en het lijkt er alles op dat ze nu proberen op deze manier door de second opinion tegen te houden. Om daarmee de steun voor het raadsvoorstel kleiner te maken in de raad. Dat is de enige reden die ik kan bedenken. Want ik weet niets anders waarom uh, mensen in de gemeenteraad tegen een second opinion zouden stemmen. Hm. Uh, waar bent u eigenlijk bang voor uh, dat er gebeurt met die lening van 49 miljoen? Wat, wat zijn de risico's? Nou, we hebben een. Uh, een tiental risico's geformuleerd en ik zal u een paar van de belangrijkste noemen. Het eerste is dat PSV aan ons belooft om ieder jaar 2,4 miljoen rente te betalen. Mm -hmm. nou, wij willen graag van een onafhankelijke partij weten hoe groot de kans is dat ze dat de komende 40 jaar kunnen betalen. Een um, ander uh, heel belangrijk punt is dat PSV heeft aangegeven om de code tabaksblad te gaan uh, hanteren. En wij willen graag van een externe partij weten in hoeverre dat ook daadwerkelijk mogelijk is en in hoeverre wij kunnen rekenen op transparantie. Um, er zijn er nog acht belangrijke punten die wij aan een externe partij willen vragen. Ja, want het, het kan bijvoorbeeld tekenen. ook zijn dat de club uh, opeens veel minder seizoenskaarten verkoopt en dus minder inkomsten heeft. Dat, dat soort dingen wilt u allemaal onderzocht hebben? Nou, dat, dat, dat zou bijvoorbeeld kunnen. En we willen iets weten over renteontwikkelingen. We willen iets weten over de leencapaciteit van de gemeente. Over, over wat? wat uh, uh, nou ja, samengevat, wat de risico's voor de 210.000 inwoners van Eindhoven zijn als wij namens de inwoners als gemeenteraad die verplichting aangaan. U bent er niet per se tegen, maar het moet geen uh, Grieks scenario worden. Nee, ik zal het u nog sterker vertellen. We hebben oprecht, vanaf dag 1 gezegd, zoals het college het voorspiegelt. Hè? In hun prachtige Powerpoint presentaties klinkt het allemaal heel erg mooi. Maar de gemeenteraad, zoals u weet, is ingesteld om het college te controleren... en niet om als makkerschap achter het college oh. aan te lopen. En, en hoe nu verder? Wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, het is heel eenvoudig. CDA heeft vanaf dag 1 aangegeven second opinion... en anders kunnen wij niet instemmen. Dan bent u dus tegen en is de meerderheid dus tegen. En we hebben 14 juni hebben wij een commissievergadering... en 28 juni hebben wij raadsvergadering. Als wij voor die tijd geen second opinion hebben gehad... en alleen af mogen gaan op de blauwe ogen van het college... zullen wij niet als makkerschapen achter die zes wethouders aanlopen. Nou, dan wachten we het met u af, meneer Hoeber. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Prettige dag Dank u wel. Insgelijks. En dan blijkt het maar weer dat het knijp wordt voor PSV in Eindhoven. Dat kan van geen kanten, dat is absoluut ontoelaatbaar. En zodra wij zoiets zouden bemerken bij een van onze diensten... zouden we dat ook luid en duidelijk tot uiting brengen. Hoe ver mogen de veiligheidsdiensten gaan... bij de samenwerking met Arabische zusterdiensten... die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten? Er zijn sterke indicaties dat er wel degelijk uitwisseling is geweest... over cliënt tussen de Nederlandse AFD en de Marokkaanse zusterorganisatie. Werd een Nederlands-Marokkaanse man in een geheime Marokkaanse martelgevangenis verhoord op basis van informatie van de AIVD? Zij sloegen mij uit mijn gezicht, gooiden water op mijn gelaat en als ik wegdutte kreeg ik klappen in mijn nek. Argos zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Nou, Mercedes Mercedes Hans Hans Hans wie is Mercedes hè hey, hey, wie wie de bestelwagen van je dromen de Mercedes Benz sprinter met optimaal comfort dankzij onder meer de standaard automaat en de zuinige en krachtige motoren dromen worden werkelijkheid vanaf 18.900 euro Leasen kan al vanaf 99 euro per week via Mercedes Benz Charterway droom verder bij de Mercedes Benz dealer Dit is Radio 1.